Volgende week zijn we gewoon terug, gewoon op donderdag. En dan is het op donderdag gedichte dag. En daar gaat onze hele uitzending dan ook naartoe opgedichte dag. En we gaan praten met onder meer Charles Ducal en Paul Bogart. Dat zijn twee van de drie genomineerden uh, voor de cultuurprijzen Poëzie. Twee mensen die in Leuven wonen. Dus uh, de kans is groot dat een van de twee toch wel met die prijs gaat lopen. Uh, we praten dus waarschijnlijk met een mogelijke prijswinnaar. Toch een fantastisch voorzicht. Tot volgende week.